De overheid treedt al zeker tien jaar nauwelijks op tegen kustvissers die met hun scheepse motoren frauderen. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Tientallen vissersschepen hebben veel meer motorvermogen dan door de EU is toegestaan. Daardoor kunnen ze in korte tijd meer vis of garnalen vangen. Uit overheidsdocumenten blijkt dat Nederland dit al heel lang weet, maar niet ingrijpt. Door een beveiligingslek waren de computernetwerken van honderden Nederlandse bedrijven en overheidsinstanties kwetsbaar. Onder andere Shell, Schiphol en het ministerie van Justitie en Veiligheid hadden een cruciale update niet uitgevoerd, schrijft de Volkskrant. Of er misbruik is gemaakt van het lek is onduidelijk. Bijna 10 miljoen Afghanen mogen vandaag naar de stembus voor de presidentsverkiezingen. De huidige president Ghani en premier Abdullah zijn de hooggrootste kanshebbers om te winnen. De laatste maanden waren er in Afghanistan veel aanslagen, vooral gepleegd door de Taliban...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 I'm a scat man I'm a scat man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 Where's the scat man Scat up I feel you do you do you do you do you do you do you do you do you a you do you do you do you do you do you do you do you do you do you september 2019. U luisterde dit naar Skidman John...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 Maar als dat uh, hoger beroep uh, wordt toegewezen aan de gemeente, dan is dat van de baan.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 ...zonder om uh, iets ernaast te doen wat geld gaat kosten. Maar het is uh, opgelegd uh, vanuit de rechtelijke macht. Dus uh, we hebben weinig keus daarin. Maar dat is nog niet helemaal besloten natuurlijk. Dat ja. Overhoog, dat loopt nog. Uh, uiteraard, maar uh, nu... <laughs> ja, je, je, kan, je kan er wat, wat van vinden, maar uh, laten we zo zeggen... ...de rechtelijke macht uh, heeft in ieder geval de richting aangegeven... ...dat wij nu een nieuw selectiekader uh, helder moeten neerzetten. Ja.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 Ja, maar dat wil niet zeggen dat als je het loskoppelt... dat de toren niet gerenoveerd wordt. Dat is dan uh, de verantwoordelijkheid van Watertoren-CV. Maar uh, de inzet is, is dat de gemeente alleen wat kan zeggen over hun eigen grond. En die eigen grond is uh, dat gedeelte wat nu het parkeerterrein is. Dus uh, qua selectie maakt het dat eenvoudiger. Waarbij natuurlijk wel het risico is... Uh, op welk moment gaat uh, de ontwikkelaar, uh, de eigenaar van de Watertoren... en het omliggende stukje gebied... Uh,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 nog eens een bijdrage in doet, dan wel door uh, een stuk grond uh, te geven, dan wel uh, extra geld ervoor beschikking te stellen. Ik heb die afspraken niet zo die voorhanden, maar dat was altijd wel de bedoeling dat het als één geheel ...ontwikkeld zou gaan worden oh nee, dat en is, zou worden aangepast. Dat staat absoluut niet in welk contract dan ook. Het enige wat in het contract staat... ...als de ontwikkelaar winst maakt... ...dat er een bepaalde winstdeling is... ...dat de gemeente Zandvoort gaat mee... Profiteren. Ja, want daarom is de gemeente Zandvoort... ...en die Watertoren-CV, die hebben dus... Een, ...een samenwerking zijn die aangegaan... ...omdat zo...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 Het is gewoon twintig jaar lang heeft het gewoon leeg staan ja. met ja. Uh, kapotte ramen. En het is natuurlijk er binnen geregend. Het is allemaal wat, uh, wat, ja, wat aangetast, zou maar zeggen, van binnen door de tand tijds. Maar om dat op te knappen, dat is, uh, dus is nog een lange, lange weg te gaan. Jullie studio heeft er nog gezeten beneden. Ja, in de kelder, ja. Dus ja, daar uh, ja. zijn we dus zo'n beetje begonnen. En ik dus, zag de kabel uh, van de antenne van beneden. en dan ja. over in de licht ja. zag je ja. nog aan. Nou, daar hebben wij in de eerste interviews nog gehad. Ja. Uh, ja, ja, dat klopt. Dus, uh, dat was wel heel erg uh, apart om daar ja, rond te lopen. Een beetje en, muf hoor. Nee, in de kelder. <laughs> maar. Ja, ik vond er nog wat drank in de kelder van uh, wat, oh, okay. uh, wat mensen die daar heel erg in geweest waren.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 Ja, uh, kan nog een jaar duren. Ik of weet niet op welke jaartje. stapel het ligt. Uh, <laughs> als je tegenwoordig hoort hoe lang een rechtspraak duurt. Uh, en uh, als zij de urgentie daar niet van inzien, dan kan het uh, zo nog maar eens drie kwart jaar duren. Ja, sommigen nou, zeggen, voor de Grand Prix uh, weten we het. <laughs> uh, uh, ja, ja, misschien wel. Misschien wel, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja, misschien iets langer. Ja, het is een hele lastige zaak, een hele moeilijke zaak.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 Nee, ik heb mij stilgehouden en kwam op dat kwam omdat ik niets had toe te voegen. Ja, dat ja. Um, ja, loopt natuurlijk heel lang, die, die toren. Je zegt uh, 20 jaar hadden het erover, misschien wel weer langer. Dat is eigenlijk te lang, hè, 20 jaar. Ja. Als wij uh, van tevoren geweten hadden wat er op ons weg zou komen.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 je uh, kunt uh, hem toch ook nog aanspreken daarop weer? Ja, natuurlijk. Je kan hem aanspreken op het onderhoudstoestand. Uh, dat is één. Je kan hem niet aanspreken dat hij tot een ontwikkeling moet komen. Nee. Uh, ja. dat, dat, is, dat is wat ingewikkelder. Uh, maar uh, het kan ook voor hem een vliegwiel zijn als er straks een, uh, een goed plan is... Uh, waarvoor gekozen wordt uh, tussen de drie uh, architecten die mogen inschrijven op dit plein... Uh, om aan te sluiten met een van die uh, drie ja. om ja. ze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 you can find. Philosophy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 En inmiddels is aangeschoven aan tafel meneer Van Looy, Hans van Looy, als Hans ik Looij. het uh, goed heb. Ja. U bent uh, taalcoach ja. voor de Eritreische en Syrische statushouders in Zondvoort. Dat klopt. Um, hoeveel mensen zijn dat in totaal eigenlijk? Ik geloof hm. dat er op ogenblik minstens uh, 70... 51? 51 gezinnen zijn die dus euh, ja, gekoppeld zijn aan een taalcoach. Zoals een figuur als ik. Die ja. geen opleiding daarvoor hebben gehad. Maar gewoon denken, nou, we, we kunnen het, eh, iemand die het helemaal niet kan. Dan een aardig eentje helpen. En, en hoe word je nou taalcoach? Ja, nou, ja, hoe is dat bij u gelopen? <-en> Omdat zij het al een, een tijdje deed. En toen dacht ik, goh, ik ben al 15 jaar of 16 jaar gepensioneerd. Ik denk, dat is eigenlijk best leuk om...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 Moet je, je daar tegen voor mij, zijn? Of? Nee hoor, dan zeg nee. je tegen mij: Ik wil heel graag taalcoach worden. En dan, uh, ja, dan is het. De invulling hangt heel erg af van uh, het niveau. Van, van degene die zich meldt als taalcoach. maar zeer zeker ook van de. anderstalige. Ja, want net buiten de microfoon om. Hè, u had een keer een. Uh, een mevrouw. Ja. Ja. En die sprak alleen maar Frans en was analfabet. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. ja, probeer daar maar eens. Dan wordt het lastig. Ja. Ja, ja. Dan pak ik ze zelf. Ja, ja. Ja. Ja, als het zo moeilijk wordt. Maar ja. Ja. Dan, nou, dan heeft u ook echt het gevoel van... Nou, dat gaan we wel oplossen? Uh, dat had ik in het begin wel...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 En daar zijn alleen maar Nederlanders, dus hij moet hij wel. Moet wel ja. en, want ja. thuis praten nou, natuurlijk nog lekker Arabisch. Ja, ja. Dat is het vaak. En, ja, ja. En, ja. Ja. Het, dus maar die... de kinderen die spreken. En zijn de... kinderen spreken al beter Nederlands ja, die dan die hij op ooit zal gaan ja. doen, denk ik. Ja. Dat ja. ja, is natuurlijk op school bij vriendjes, vriendinnetjes. Ja, alleen de vrouwen, denk ik. En het grappige was over het verschil. Want je zou denken, met qua opleiding dat die landbouw kunnen. Nou, die fluiten doorheen. Eigenlijk was de Timmerman eerder bij de.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 2428. Ja? We gaan het zien en we hopen u nog Ik. graag een keertje terug te zien ja. en gaan te horen gaan. in de uitzending. Oh, Dat is ook zo. Dankjewel. Ik in show. mama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 De eerste persoon die ik ken met de naam Gideon. Welkom in de uitzending. Welkom. Dank. Bedankt. Goedemorgen. En je bent hier vanwege je nieuwe functie bij de gemeente Zondvoort. Want je bent de nieuwe raadssecretaris. Je gaat Henk van Steven, die ik al jaren ken, ga je vervangen. Dat wordt nog een zware taak. Want dat was het toch wel en iemand die... die <laughs> 17 jaar. He? 17 jaar in de gemeente is geweest.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 voor een goede kwaliteit van besluitvorming, ik denk ja. goed voor de raad. Dus via jou uh, is er ook een lijntje naar de gemeente Amsterdam. Nou, ja. hè? volgens mij is het, is het verschil vooral dat uh, Zandvoort uh, beach voor Amsterdam is. En waar ze in Amsterdam denken dat het Amsterdam beach is. Maar laten we het vooral Zandvoort beach voor Amsterdam en de staat? rest van de wereld we houden. Ik ja, ja, ja, ja. ben nog een hele jonge rivier, hè? Zo nou, te zien. Ja, ik heb hier al wat. Nou, dat kan uh, op de radio niet zien, maar Nee, nee, grijze nee. Aards. nee Ik ben 40 jaar. Oké, okay, dus, ja. nou, het, het is jong.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 uh, maar ik, ik las in de krant dat hij de verhuiswagen ja, al besteld ja, heeft. Dat klopt. Voor, uh, ja. ja, hij moet natuurlijk hij verhuizen. Moet ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus uh, nou, volgens maar, mij heeft hij er ook heel veel zin in. En uh, Hij had een mooi feest ook uh, in de pedalclub. Dat was goed bezocht, dus dat zag er goed uit. Ja, ik zie ernaar uit om met hem samen te werken. Ja, ja. leuk. Ja. Ik wou nog iets vragen over griffier. Want ik heb begrepen dat de griffier heeft ook griffiers onder zich Klopt dat? Nou, de G4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 Ja, we zijn aangekomen bij de afsluiting van, uh, van het programma en ja, de agenda. De agenda. Hè? Nou, als eerste even na, na deze uitzending, dan kunt u luisteren naar de uitzending van Zieerhem uit Zandvoort. uit 2011 alweer, dus acht jaar geleden, waarin Pieter Joustra met Tom de Rode terugblikt op de drukkerij van van Dat was de, van de drukkerij Petergem. van Tetering, daar dat kleine straatje. Hè? Daar, ja, ja. Die ja. was daarbij ja. ergens bij het uh, kerken. Ja, achter de kerk, hè? Ja. En uh, daarbij Tom de Rode.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 Dat is een muziekfestival in het centrum van Zandvoort. En dat begint om acht uur vanavond. Het ziet er mooi uit. Het wordt ook iets beter weer. Dus het zal allemaal gewoon Misschien doorgaan Misschien gaat vinden. het helemaal goed. Ja. Dan heb ik me altijd afgevraagd. Oktoberfest, hè? Wa ja, waarom maar... is dat nou niet in oktober? Nee, maar in, is, in Duitsland doen ze is, het ook niet. Dat doen ze ook in september. Ja, dat ja. is al geweest. Al geweest. En in Limburg is het ook volgens mij. Uh... Nou, dat is carnaval. Nee, nee nog niet. Nee, er is nu ook oktober. Het is nu ook oktoberfest. Ja. Uh, nou, ik weet het niet. Nou, en we hebben ook nog vandaag is het uh, Buren in een diverse buurt in, in Zandvoort. En het ja. wordt uh, geloof ik, gesponsord door een koffiemerk of zo. Ja, dat uh, ja, ja, mogen ik we, we niet hardop zeggen. Uh, dan zijn er ook vandaag uh, de chanticoren. Uh, uh,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 Um, de techniek werd gedaan door Jan van Koper. muziek werd samengesteld door mij staan uh, onder redactie Gert van Kuik en uh, Gerrie Rutte. De presentatie werd gedaan door Gerrie Rutte. Ja, en Cor Draaier. Ja, dank Dankjewel. We nou, danken Hotel Hoogland voor de gastrijd en de koffie-thee in het water. En ik zou zeggen, prettig weekend en tot de volgende week. Tot volgende week.